11 uur Herman Vriend, met het NOS Journaal. Bij een bomaanslag in Brindisi, in het zuiden van Italië, is een dode gevallen. Zeker zeven mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Italiaanse media melden dat de bom rond kwart voor acht ontplofte... bij een modevakopleiding vlak vlakbij de rechtbank. De dode is een student van 16 jaar. Ook de gewonden zijn student. Wie er achter de aanslag zit, is nog niet duidelijk. De gemeente Utrecht heeft de overlastgevende Roma-familie Nicolits de afgelopen 30 jaar zeker 13 keer huisvesting aangeboden. Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van documenten die zijn opgevraagd bij de gemeente. Het gaat om vier huizen en twee hotelovernachtingen. Verder kreeg de familie zeven keer een bungalow of een staapplaats op een camping aangeboden. Eerder schreef het AD al dat Utrecht drie jaar geleden 29.000 euro uitgaf aan de familie Nicolits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 ZMNNP'er. Zelfstandigen met nog meer personeel. Dat is lekker, toch? Groeien. Ben je er klaar voor? JPC Business wel. Met internet op de groei, met telefonie op de groei, met zakelijke pakketten op de groei. JPC Business.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 Dat is een duur glaasje cola. Bij ABN Amro kunt u gerust naar buiten met uw tablet, smartphone of laptop. Deze kunt u gewoon mee verzekeren binnen de vernieuwde inboedelverzekering. Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abnamronl inboedel. Verzekeren anonu doe je bij de bank anonu. ABN Amro. Vanavond in debat op 2. Het begrotingsakkoord ligt op straat. Iedereen moet inleveren. Maar is het wel zo dramatisch? Zolang de terrassen vol zitten, hebben we weinig reden tot klagen. Gaat het akkoord wel ver genoeg? Vanavond in debat op 2. Rond 5 over 9. Live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Sluit nu bij ABN AMRO een inboedelverzekering af... en ontvang een handige beschermhoes voor de smartphone die je zelf kunt ontwerpen. Kijk op abnamro.nl slash inboedel. ABN AMRO, de bank anno nu. Dit is Radio 1. Tros, kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Aan tafel vanmorgen GroenLinks, de Partij van de Arbeid en het CDA. We hebben het over leiderschap en politieke idealen. Een gevoelig onderwerp, 3,5 maand voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tovig Dibi zit bij ons. Een uitmuntend Kamerlid vond de sollicitatiecommissie in 2010 nog. Deze week is hij wel afgewezen voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Maar hij mag toch met Jolande Sap de strijd aangaan... voor de hoogste rang bij GroenLinks. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Oh, goedemorgen. Beetje geslapen? Heel weinig. Heel weinig, dan weten we vast hoe u erbij zit. Vanmorgen. Ja. Sharon Dijksma is hier. Misschien wel de meest ervaren politicus hier aan tafel. Nog steeds jong, maar wel het langstzittend Kamerlid. Een beetje raar om u Nestor te noemen... Maar dat bent heel u wel. Ja, voelt ja. zelf ook heel vreemd. Voelt raar. En vertrekkend ook. Ook u. nog. Ga maar weer een einde aan het nestorschap. Welkom, goeiemorgen. Pieter van Geel, vicevoorzitter van het CDA. Oud-fractievoorzitter. Net een lijsttrekkersverkiezing achter de rug uw partij. een Beetje ja. bijgekomen daarvan inmiddels? Ja, de Adrenaline zakt nu een beetje. Want die was natuurlijk wat hoger opgeladen. Omdat we misschien een tweede ronde zouden krijgen. Maar dat is niet gebeurd. U zit er volkomen relaxed bij ja, deze zaterdagochtend. Dat is een mooi begin. Goed, misschien gaat het wel over tijdens de uitzending, maar dat weten we <lacht> niet. Nou, uh, zoals altijd beginnen we even met de kranten van de zaterdag. En daar valt uh, ons oog natuurlijk op, en dat staat in alle kranten... Uh, de beursgang van Facebook. Ik weet niet of u dat een beetje gevolgd heeft. Uh, misschien uh, aandeel gekocht. Het is uh, uh, stijgend in de beurskoersen. Sociale media hebben ons leven. En uh, uw leven, uh, denken wij als politicus, enorm veranderd. Mevrouw Dijksma, u begon in 1994. Ja. Uh, ik las ergens dat u toen nog... Wel eens brieven kreeg van leden, en nu zit u heel actief op het sociale netwerk. Dat klopt. In het begin van mijn Kamerlidmanschap kwamen er per dag een paar brieven binnen. En die werden dan ook keurig beantwoord en met een postzegel erop weer retour gestuurd. En nu zie je dat eigenlijk alles via de mail gaat, via Twitter. Dat maakt het veel spannender. Het komt soms ook heel dichtbij. Het is ook niet altijd leuk, want mensen zijn soms anoniem ook wel eens heel vervelend. Dat is natuurlijk via een poststuk wat minder makkelijk te doen dan via die druk op die knop van die computer. Maar ik denk dat de politiek daar wel enorm van opgeknapt is, want je bent veel dichter bij de mensen. Ja, zou je ook kunnen zeggen dat de politiek heel fundamenteel door uh, veranderd is en door uh, aan het veranderen? Uh, gaat eigenlijk? Ja, ik Twitter en Facebook? Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, nou ja, daar kan Tovik Dibi van meespreken. Maar ik denk dat als Twitter er niet was geweest... en een hoop prominenten van GroenLinks gisteren... niet het voor hem uh, hebben opgenomen, voornamelijk via Twitter... Uh, dan zou de druk op het partijbestuur van GroenLinks... om Tovik mee te laten doen, misschien niet zo groot zijn geweest. Dat was inderdaad wel heel opmerkelijk, uh, meneer Dibi. Ik heb dat gisteren ook een beetje gevolgd via Twitter. Mm -hmm. Er ging bijna geen kwartier voorbij... of er was wel een GroenLinks-prominent die zei... <laughs> Het moet anders. Uh, Tovik Dibi moet mee kunnen doen. Ja. Uh, uh, dat is wel inderdaad echt een, een, een belangrijke invloed, dan. Hè? Ja. Um, ik denk dat. Um, ik voelde me redelijk afgesloten van de rest van de wereld. Maar om mij heen via social media was eigenlijk iedereen aanwezig in dat kamertje waar ik zat. En zo. Um, ik denk dat. Um, de, een aantal partijprominenten dat zo ook voeren. Van, oh jee, heel Nederland kijkt nu mee met een intern partijding. En het heeft wel iets opengemaakt, opengebroken bijna. Um, dus ik, ik, de steun was echt overweldigend nog steeds. En um, ik waardeer dat ook echt enorm. Maar, maar, maar zonder je... die steun, uh, want de, op deze manier werd ook echt druk uitgeoefend... op het bestuur, op de sollicitatiecommissie, om iets te doen. Ja, maar um, uh, dat was gisteren. Ja. Ik ben al drie weken bezig met, met, met, dit, met dit gevecht. Uh, Zo goed is, is nu. Die... We, we, we praten daar natuurlijk over, ja. die details uitgebreid ja. verder. Maar het gaat even om het effect dat die sociale media, Facebook, Twitter, heeft. En eigenlijk blijkt dus ook wat, waar Margriet naar wijst: dat gisteren al die partijprominenten, uh, ook Jolande Sap, de, de, de beoogde lijsttrekker hoe concurrent zou ik moeten zeggen. Uh, mevrouw Van Gent, uh, Femke Halsema. Femke. Die hebben allemaal een rol gespeeld. Dus Twitter en, en het uh, is gewoon die sociale media, zijn een machtsfactor. Ja, ik bedoel, als je kijkt naar de revoluties in de Arabische wereld. Toen dat begon met die Mohamed Bouazizi in Tunesië, die zichzelf in vuur en vlam stak. Dat was, Twitter was de enige manier waarop mensen samen konden komen om te strijden voor verandering. En wat je nu zag, op een, wel een totaal ander uh, niveau, uh, dat, dat social media mij. Uh, doordat ma mensen massaal ja. daar hun steun uitspraken... er iets opengebroken werd in een gesloten setting. Ja. Ja. Meneer Van Geel, heeft u vanmorgen vroeg nog even... uw Facebookpagina bijgehouden en Ik heb helemaal geen Facebookpagina, dus dat is al heel makkelijk. Uh, nee, ik onderschat overigens uh, daarmee niet de effecten van Twitter en Facebook... want je ziet vaak bij technologische vernieuwingen, ook met internet... Dat je dat de in eerste instantie um, uh, wordt er een geweldige hype gemaakt. En dan en, en en dan denken de mensen, oh, het zakt even in. Hè, de internetbubbel. Ik moet ook altijd, als ik Facebook kijk, moet ik altijd naar Nina Brink denken op een of andere manier. Mm -hmm. uh, maar dan zie je toch dat uiteindelijk de duurzame effecten van die veranderingen, die zijn heel groot. Dus meestal wordt het op korte termijn overschat, maar op lange termijn onderschat wat dit soort effecten ja, zijn van, ja. van Twitter en Facebook. En u doet zelf niet aan Facebook, maar uw voormalige gedoogpartner Geert Wilders liet al wel altijd via Twitter aan uw partij weten wat er moest gebeuren. Ja, of dat je nou zo onverdeeld gelukkig mee moet zijn dat op deze wijze gecommuniceerd wordt over hele belangrijke zaken. Dat vind ik, daar blijf ik dan nog een beetje ouderwets in. Maar ook daarin was het dus een machtsfactor. Ja, ik, ik zeg al wel langzaam maar zeker. Dat, dat gaat veranderen. Naast alle andere media. Komt er, is er een media bijgekomen. Eerst via internet, nu via Twitter, Facebook. M mijn stellige overtuiging, hoewel. Hmm. Uh, maar het idee is toch dat het straks wel weer in zekere mate ingekaderd zal worden. En dat mensen niet meer nu uren per dag bezig zijn om vluchtige vriendschappen... op Facebook te onderhouden, waar ze de, niet, niet meer buiten komen... bij wijze van spreken. Zo intensief zijn ze mee bezig. Ja, dat maar zal wel dat, weer een plek krijgen. Dat denk ik toch niet. Ik denk dat, dat het wel. echt anders is. Ik denk dat, en dat ik ben daar op zichzelf juist wel blij mee. Ik denk dat zo'n fenomeen als Twitter ook zeg maar, de macht van de instituties... op allerlei manieren gewoon <tus> laat afbrokkelen. Ook voor bijvoorbeeld individuele politici. Als jij je mening over iets wil geven, moest je vroeger eerst zorgen... dat je bij wijze van spreken bij de afdeling... Ging leuren, dat ze even het ANP belden of een, uh, hè, een, uh, een persberichtje uitdeden. Mm. Nu gooi je het op Twitter en vervolgens weet, uh, weten al jouw volgers het. Daar zit ook ja, risico's aan. Nee, maar goed, dat, daarmee kan je natuurlijk veel sneller en, en veel individueler ook politiek bedrijven. Ja. En maak je dus mensen minder afhankelijk van al die structuren die ingebouwd zijn om ook dingen gewoon tegen te houden. De macht van individuele moment... politici wordt dus groter op ja. die manier. Kun je zeggen. Ja, je maar het, het, het heeft ook alle voordelen hebben ze nadelen en omgekeerd. Hmm. Dat is waar. Dat is waar. Je kunt ongecensureerd, ongeklausuleerd, kun je gewoon je mening uh, vertellen. Maar op sommige momenten is het, is het beter dat er een samenhang en een interne eenheid is in partijen of in verenigingen of in, in bedrijven. En dan zit je niet te wachten op al die individueelste nee, nee, uitingen. Nee, maar dat, dat wordt via nee. Twitter dan ook vaak heel snel <kwijnt> afgestraft. Als mensen daar echt fouten maken of ja. hele domme dingen doen, dan zie je ook dat dat in die zin zichzelf alweer corrigeert. Ja. Ja, nou, tot, tot slot kun je L zeggen dat, uh, dat je door die sociale media, door Facebook, want dat is de aanleiding waarom we erover praten, die beursgang, uh, maar ook door Twitter, dat het contact tussen de kiezer en gekozenen. Uh, op verbeterd, meneer Dibi? Uh, het hangt er vanaf hoe je het gebruikt. Niet per definitie. Um, wat ik vooral zie, dat is de andere kant van het verhaal... is ook dat doordat elke seconde er een nieuw bericht is... Uh, dan leven we de planeet uit. Dan gaat Griekenland de eurozone misschien verliezen. Dan ontslaat vestia misschien wel honderd mensen. zie je ook dat mensen het gevoel hebben... dat ze, dat ze door social media het grip, de grip over hun eigen leven verliezen. Dus je, het, de... De scheidslijn tussen fictie en werkelijkheid wordt ook kleiner door. Alles uh, wordt opgejaagd. Media. Ja, dus Daarom je moet ook leren. Ja. Hoe, ik, ik heb zelf ooit een wet gemaakt. Medie-educatie. Je moet ook wel begrijpen hoe dit soort media werken. Het is niet alleen maar. zeg maar. over kunnen wat sneller en, en dichter bij elkaar komen. Ja, er is ook okay. een kans op dat je er helemaal gek van wordt. Begrijp ik. <laughs> ja. Ja. Nou ja, die verslavingen ja. zijn ja. echt ook geen. Vooral uh, van geel, zeggen. Heel erg, ja. Ja, ik, ik, ik denk dat je. Dat, dat, dat, dat is prima om dat open te gooien. Maar, ja. maar, maar, maar met maat en beheerst. En passend in de reeks van andere media-uitingen. Die, die anderen zijn ook nooit verdwenen. Het boeken verdwijnen niet. Ik vind het verschrikkelijk om zo'n eerreden een boek te lezen. Ik, eh, kranten ja. blijf je lezen, <laughs> maar ik leest ook op internet. Dus ja. met andere woorden, het, het worden er meer. En ja. ieder zal zijn eigen niche straks hebben in ons uh, dagelijks leven. Van ja, ons. en de radio blijft ook. En wij ja. dus ook nog en tot uh, 12 uur. En we praten zo uitgebreid <laughs> uh, verder. Maar we kijken eerst zo altijd even terug op de afgelopen Politieke Week. Weekoverzicht. Ik beraad mij op uh, of van alles en nog wat. Ik beraad mij op van alles en nog wat. Kathleen Ferrier, we hoefden de afgelopen jaren maar op haar deur te kloppen... of ze liet weten met nee te dreigen. Maakte haar wereldberoemd in Den Haag. Maar met nee bedoelt zij in principe altijd ja en andersom. Bij het CDA spreken ze sowieso niet zo graag over nee en ja. Ik, uh, het was een spelletje, geen ja, geen nee. En ik heb gewoon te snel... Uh... Ja of nee gezegd? Ja of nee, daar gaat het uiteindelijk in politiek over. En blijven of gaan? In die fase zijn we op dit moment. Blijft sap en gaat Dibi? Ergens wil ik bewijzen dat mensen die afwijken van de norm uh, het ook kunnen. De, de vraag is of je bij GroenLinks ook mag afwijken van de norm. Want daar zijn ze altijd lief voor elkaar en iedereen. Tenminste, dat denken we altijd. Ook al weet niemand waarom. Kijk, GroenLinks heeft heel vaak van die hele lieve hm. teksten. We hebben hart voor de toekomst, we hebben zin in de toekomst. En dat, dat klopt allemaal, maar. Ik wil dat verhaal bam op tafel neerleggen en zeggen, dit is urgent, take it or leave it. Zo horen we het graag, bam, de waarheid en niets dan de waarheid. En niet zeggen dat iemand bekwaam is, want daarmee bedoel je juist dat je iemand niet bekwaam vindt. Ze is echt wel een, een bekwame vrouw en een bekwaam politicus en moedig. Maar ik denk dat de kwaliteiten van een lijsttrekker moeten zijn om ook buiten de kamer... Um, um, het verhaal van GroenLinks heel indringend te brengen. Soms hebben we ook met politici te doen. Dat je zelf moet zeggen hoe goed je bent, zouden wij niet durven. Vol passie, vol ambitie en ook vol zelfvertrouwen. Want ik voel en ik weet dat ik gewoon de goede vrouw op het goede moment ben. Ik heb in huis wat die partij nu nodig heeft. Mm. Henk Bleker dacht in huis te hebben wat het CDA nodig heeft. Maar daar was toch niet iedereen het mee eens. Uh, Bleker uh, heeft voor mij vooral toekomst uh, bij zijn ponies. Uh, ik vind uh. dat die een tendens vertegenwoordigt in de partij... Die uh, niet aan de top van de lijst hoort. De top heeft Henk Bleker ook niet bereikt. Een lijsttrekker wordt hij niet. En nu hij dat weet, vertrekt hij liever helemaal uit de Haagse politiek. Gelukkig weet hij zelf wel waar hij altijd op kan terugvallen. Ik heb een verleden bij mijn poddies, een heden en een toekomst. En daar heb ik die wijfels niet voor nodig. Moeten we natuurlijk nog even het CDA-VVD-Groen-Midden-Christelijk-Links akkoord memoreren. Het is echt een heel bijzonder stuk in de politiek. Echt, echt een historisch stuk in de politiek. In de politiek kan alles, dat is maar weer bewezen. Jammer voor de Partij van de Arbeid dat ze de knikkers kwijt zijn... en het spel niet begrijpen. Het was niet het akkoord wat ik had gewild. Dat is inhoudelijk. Maar ook de euforie over dat akkoord... Die overviel mij. willen wij nog even een misverstand rechtzetten? Wat een ongelofelijke luizenbaan hebt u. Want daarmee bedoelde opstelte. Onze baan. Die van politiek journalist. <lacht> u begrijpt het. De uitzending is nog maar net begonnen. <lacht> Tros, Hallo. radio en ja. U luistert naar Tros Kamerbreed. En het is ruim kwart over elf. En tot twaalf uur praten we met de vicevoorzitter van het CDA. Pieter van Geel. Hij is ook oud-fractieleider van die partij in de Tweede Kamer geweest. Mijn Tweede Kamerlid. En uh, lijsttrekkerskandidaat Tovik Dibi van GroenLinks. En ook aan tafel een vertrekkend uh, politicus. Maar zij zit er toch al heel lang in die Tweede Kamer. En zij is zelfs de Nestor daar. Uh, Sharon Dijksma van de Partij van de Arbeid. En zij heeft onder andere het asielbeleid en uh, migratie in haar uh, portefeuille. Ja, gedonder in GroenLinks. Meneer Diebi, u wilt lijsttrekker worden. De kandidaatcommissie heeft u afgewezen. Luister even wat de kandidatencommissie... aan de voorzitter van uw partij, Helene Weding, heeft laten weten. En dat zei, daar zei ze gisteren het volgende over bij Knevel en Van der Brink. Ze hebben aangegeven dat het Diebi niet voldoet aan het profiel. En wat is het voornaamste criterium waarop hij is afgewezen? Ik kan u daar niets meer over zeggen. Dan, Weet u het? Uh, ik heb, het profiel, ik heb het advies doorgenomen uiteraard. Hm. Uh, als u het eens vindt, advies... het advies van de selectiecommissie? Kijk, Mijn mening doet er niet toe wie ik geschikt vind. Wij hebben bij GroenLinks het zo geregeld dat een kandidaat En u bent voorzitter van GroenLinks toch, geloof ik? Ja, dat is zeker waar. Ja, maar dan gaan... maar... doet uw mening er toch toe? Mijn mening als persoon doet er in die zin als niet voorzitter toe. voorzitter niet? Als voorzitter doet mijn mening niet toe. Ik zeg wel heel duidelijk dat wij een dilemma hebben gehad als partijbestuur. Want we hebben met elkaar, met de leden afgesproken... dat we alleen geschikte kandidaten voordragen in een referendum. Ja. En nu wordt, er een ongeschikte kandidaat, nu wordt er een ja. ongeschikte kandidaat voorgedragen in het referendum. Dat is Precies. uw boodschap. Dat is onze boodschap, omdat bij ons uiteindelijk toch het meest stelt... dat de leden een keuze kunnen maken. Ja. Een keuze kunnen maken. Ja, meneer Dibie, uw partijvoorzitter vindt u uh, ronduit ongeschikt. Maar u mag als ongeschikte kandidaat uh, toch, uh, toch meedoen. Uh, wat, wat vindt u daarvan als u dat eigenlijk nou zo toch nog eens terug hoort? Hmm. Uh. Weet je, uh, GroenLinksers zijn anti-autoritair. Zijn heel tegen en eigenwijs. Die laten zich niet zo makkelijk instrueren door uh, partijvoorzitters... of welke voorzitters dan ook. Dus ik, ik heb het gezien. Um, na nieuwsuren nieuwsuur uh, bleef ik daar even hangen om, om ook uh, dat mijn partijvoorzitter... Te, ja, daar da was ik zelf ook te gast te beluisteren. En um, het voelde wel heel ongemakkelijk. Dat wil ik ook wel zeggen, uh, om haar dat te horen zeggen. Maar tegelijkertijd... Ongemakkelijk ik heb... klinkt zo... Uh... Uh, braaf. Ja, u wilt misschien een zwaardere kwalificatie. Kijk, um... nee, wat voelde u echt? Er wordt voor, een, voor bijna een miljoen mensen wordt gezegd dat u ongeschikt bent... en dat er een partij waar u lid van bent en u voor inzet... een ongeschikte kandidaat voorstelt aan de leden... om mee te doen aan een nou Ja, Als ik dat advies lees, had ik nooit Kamerlid mogen worden. Dus weet je, Zij hebben het volste recht om hun eigen opvatting over mijn optreden te hebben. Ik zeg... Um... Uh, la, laat de leden kiezen. Want houden ze dat geen over, democratische keuze. Wat zegt dit over een bestuur? Is dat bestuur wel waardig om bestuur te kunnen zijn van een partij? Een bestuur die ongeschikte uh, beslissingen voorlegt aan een partij? Nou ja, ik heb wel het gevoel dat um, er voor Groenings een taak ligt... om uh, dit wat is veroorzaakt, onder andere door het bestuur... om dat nu wel snel te gaan repareren. Kijk, U gaat er een beetje omheen, meneer Dibie. U gaat een beetje om uw eigen gevoel heen. Want u zit daar, u wordt ongeschikt bevonden. Het bestuur zegt u bent ongeschikt. Dat zegt iets over u, maar dat zegt ook iets over het bestuur. Ja, nou ja ik, ik, ik vind persoonlijk dat um, het bestuur geen stemadvies moet geven. Kijk, ze hebben eigenlijk al hun kandidaat gekozen. D dat, is wat het ge dat was het gevoel wat ik um, ervoor gisteren... En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 U zegt, als ik het advies had gelezen, had ik nooit kamerlid mogen worden. Als ik dat advies zo lees, Wat staat er dan in dat advies? Nee, dat, de, uh, d, er staan allerlei dingen in. Ik heb niet, ja, ik heb niet scherp wat er precies allemaal in stond. Maar onder andere iets over strategisch inzicht. Nou ja, dus ik, ik heb wel het gevoel van... U zijn de laatste die iets over strategisch inzicht kunnen zeggen. Gelet op de storm die is veroorzaakt. Um, nou ja, laten we eens even. Ik heb hier de... de, de... De, de, uh, bij de beoogde fractievoorzitter het uh, profiel vormen... wat u allemaal moet kunnen. U heeft daar voor die commissie gezeten. Die commissie heeft gezegd aan u dat u iets van dat profiel niet kan. Wat was dat? Nee, kijk, ik ben geen standaard type leider. Dat weet ik. Dat is inmiddels um, wel duidelijk. Nee, ja, ik ben niet de top-down, hiërarchische... Um, ik weet wat goed voor u is. Dus als, als um, uh, het bestuur... Liever iemand had gezien die zou zeggen: Zo gaan we het doen en wij gaan de klimaatverandering keren en wij gaan. Nee, ik, ik heb een andere definitie van leiderschap. Ik wil mensen in hun gevoel raken en ik wil op die manier steun voor GroenLinks verwerven. Niet door een um, beetje autoritair-achtige uh, stijl. Ja, maar, de, maar zij hebben dus gezegd: U zit daar uh, voor, de, voor, voor die kandidatencommissie en toen hebben zij tegen u gezegd. Uh, ik hartstikke leuk, uh, goed Kamerlid, mm. maar dit kan je niet. En wat was dat dit dan? Uh, zij hebben een bepaald beeld van wat een leider moet zijn voor GroenLinks. Uh. Dat, stond er allemaal in. Ja, dat staat ook gewoon in het profiel. Hij moet het gezicht zijn, hij of zij, van GroenLinks. Hij moet politieke richting geven aan GroenLinks. Geeft professioneel en adequaat leiding aan de fractie. Kennelijk is er bij deze criteria iets waarvan zij over u zegt... dat kan je niet ja, nou ja, no dat Ja, dat laat ik... Kijk, als ik die criteria zie en naar mezelf kijk, dan zeg ik... Met een gezichtsbepalend GroenLinkser geweest... die wel degelijk sturing heeft gegeven op een moderne manier. Politiek wilde bedrijven, mensen wilde aanspreken op waarden van GroenLinks... zoals naar een duurzame economie of eerlijke kansen of wat dan ook. Um, dus ik deel die opvatting niet, maar zij hebben het volste recht... om te zeggen, ja. wij vinden hem niet uh, geschikt. Ze hebben niet het recht om uh, de leden een keuze door de strot te duwen. Nou ja, deze sollicitatiecommissie mag natuurlijk... kandidaten voordragen ja. voor een verkiezing. Ja. Maar u zegt, er was maar één kandidaat... die deze sollicitatiecommissie wilde voordragen, namelijk Jolande Sap. Nou ja, het, het, de afgelopen weken, en daarna moeten we dit maar begraven... de afgelopen weken was de boodschap eigenlijk... Er is, er is al een leider gekozen, punt. Dus er hoeft er helemaal geen ja. voordracht eigenlijk meer te zijn. Wie heeft tegen u gezegd, je wordt het niet, jongen? <laughs> Meerdere mensen. Um, ik heb me daar not, niet door laten weerhouden. Nou, vanmorgen is uh, door uh, de voorzitter van die kandidatencommissie, Toftisse... en uh, senator in de Eerste Kamer voor GroenLinks gezegd... dat dat u helemaal niet gezegd is. In ieder geval niet door de kandidatencommissie en dus ook niet door hem. Wie ligt hier? Ik heb gezegd dat die boodschap bij mij heel indringend is gebracht. Er ja, zijn verschillende is... mensen geweest. Nee, ik, ga, ik ga de geen wie ligt Nee, er, er, er, er ligt niemand hier. Um, ze hebben mij geprobeerd te weerhouden van meedingen naar het leiderschap van GroenLinks. Het zijn verschillende mensen geweest. En voor de rest is er nu een formeel besluit dat er wel een verkiezing komt... en dat Jolande en ik open met elkaar de strijd aangaan. En ik wil geen oude koeien meer uit de sloot ha halen. Kijk, gisteren toen ik naar huis ging, ook naar alles, dacht ik... Voor jou is het nu belangrijk om de boosheid te begraven. en nu over de waarde van GroenLinks te praten. Uh, ja, anders, het is, het is... anders komen we in een negatieve spiraal terecht. Nou, heeft u zich voordat u hier aan begon. Uh, uh, wel verzekerd van voldoende steun? Bent u wel een beetje gaan peilen? Op um, wie kan ik rekenen in deze nou, Ja, Ik heb gedacht. Um, wil je dit, Tovic? Kan je dit en kan dit? Is dit in het belang van GroenLinks? En mijn eigen antwoord. want we bepalen zelf wel of we geschikt zijn. voor een functie, zeker in de politiek. was met koeienletters letters ja. Um, en wat andere mensen hun opvattingen zijn, dat, dat mag. Ik, ik, ik, kan, mm. ik, ik vind het heel, heel best dat er prominente zijn die zeggen, nou, voor mij stoof ik het niet. En nee, maar maar ik zeg, laat de leden daar zelf over beslissen. Ja, maar eigenlijk als ik als u zo hoor, dan heeft u eigenlijk eh, eh, die kandidatencommissie nooit als eh, volwaardig en serieus erkend. Jawel, jawel. Er zit een zwaargewicht in die kandidatencommissie ja. waar ik heel Maar dat oordeel voor heb. herkent u niet? Nee. Nee, ik ben het niet eens met het advies dat ze hebben gegeven. Absoluut ja, maar als iedereen niet. dat in Nederland gaat doen... bij een oordeel van een sollicitatiecommissie, dan... Uh... Als iedereen, voordat hij uh, politiek actief kan worden... langs allerlei commissies moet, dan is democratie... Een, een, mm. dat, dat, dan is dat een, een papieren werkelijkheid. Meneer Van Geel, uw partij had voor de lijsttrekkersverkiezing... Uh, twaalf kandidaten. Daarvan mochten er maar zes door. Dat wil dus ook zeggen dat er zes zijn afgewezen. Ja. Wat was er gebeurd als die zes hadden gezegd: Nou, trekken we ons niks van aan, we gaan lekker door? Ja, we hebben procedures afgesproken. waarin een, een, een, een zo'n dergelijke commissie een rol speelt om een, een toets te doen op, uh, op, op de kandidaten. Uh, Kennelijk, dat ben is een, links ook. <coughs> maar... Ja, maar het ligt eraan natuurlijk welke, hoe je de toets uitvoert. Die kan heel licht zijn, uh, een soort marginale toets, omdat je de vrijheid wil geven aan zoveel mogelijk mensen om mee te doen. Uh, nou, zou, het, en... zou het in uw partij mogelijk geweest zijn dat een zittend, kandidaat, een, sorry, een zittend kamerlid afgewezen zou zijn als ongeschikt? Ja, ik weet niet. Ik zat niet in die commissie, maar goed ook. Uh, <lacht> dat, dat is bij ons keurig, net zoals bij, bij GroenLinks, een aparte commissie geweest die dat op een verstandige manier heeft beoordeeld. En het belangrijk criterium voor ons was dat je tenminste in een maatschappelijke omgeving en in een politieke omgeving wat ervaring moet hebben. En dat was een reden waarom een aantal mensen uh, niet doorgegaan zijn. Ja. Maar het is, de toets was. Ja, noem het maar relatief licht. Wat, wat doet zoiets als wat er nu met GroenLinks gebeurt met een partij, vindt u? Ja, euh, laat ik dan zo zeggen. Ik ben het met Keynes. Het was geen fraai beeld gisteren. Laten we daar maar bij houden. En, uh, ik hoop dat ja. het en, nu weer discussie over inhoud maar, gaat en ja, in de toekomst gaat. Want is... dat gun je geen ja. enkele partij. Uh, ja. Je hoopt op een ordelijke procedure. De hele democratie en het verkiezen is gebaat bij ordelijke procedures... waar we aan vasthouden... En dan pas gaat het over inhoud. Nou, ik hoop ja. dat het daar nu over gaat. Ja. Ja. Ja, maar maar GroenLinks, dat wil ik wel benadrukken... is niet biologisch afbreekbaar. Dus uh, ook hier komen we niet allemaal biologisch wel afbreekbaar. boven. Ja, ik ja. las uh, op Twitter een, een grapje van... het uh, is niet biologisch afbreekbaar. GroenLinks ook niet. Wij komen hier met z'n allen veel sterker uit, denk ik. Uh. Uh, ja, ja. Dan bent u waarschijnlijk de enige. Mevrouw Dijksma, <laughs> um, uh, toch die vraag nog even op tafel. Wat doet dit met een partij? U heeft zelf ook uh, regelmatig in situaties gezeten... dat u ergens kandidaat voor wilde zijn en het, uh, nou ja, niet werd. Of twee, keer, niet zo, jaar, ja. Of twee Voorzitter, keer, ja. wilde u worden Voorzitter, van de Partij ja, van de, ja, de ja. Arbeid? Nou, dat was een strijd. Uh, ik mocht overigens gewoon kandidaat zijn. En dat heb ik verloren. En uiteindelijk is het wel zo dat uh, ik denk dat in de politiek... niet zozeer het feit dat je verliest... Maar hoe je er daarna mee omgaat heel bepalend is voor wat dat met jou doet en ook met jouw partij. Ja, maar u mocht wel meedoen. Ik mocht zeker meedoen, ja. ja. En ik denk ook eerlijk gezegd dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Dus ik moet wel zeggen dat ik met enige verbazing ook gisteren heb gade geslagen wat er bij de vrienden van GroenLinks gebeurde. Ja. Omdat Tovik, zoals hij zelf ook zegt, gewoon een heel goed Kamerlid uh, is. En uh, eigenlijk er ook al om de verwachting was dat er een tweestrijd zou ontstaan. Nou, misschien is niet iedereen daar blij mee uh, bij GroenLinks. Dat kan, hè. daar, daar bemoei ik me ook maar niet nee. mee. Maar het is toch wel merkwaardig dat je iemand dan uh, in die situatie dat uh, uh, belet, denk ik. En uh, gelukkig dat GroenLinks ook besloten heeft dat hij mee kan doen. En ik hoop ja. dat ze nu een mooie strijd uh, met elkaar... Ja. Zou dat ja. bij, de, bij de Partij van de Arbeid voorstelbaar zijn dat er bestuur uiteindelijk een ongeschikte kandidaat... Uh, uh, meelaat doen aan een verkiezing? Nou, wij hebben gewoon ook niet voor zo'n... Uh, dat woord valt nu steeds, procedure. Daar word je ja. helemaal naar van, van die toch? Ja, maar wel. in dit geval hebben wij toch wel een andere track record. Want mm. bij ons is het al een tijd lang zo, dat zie je bij het voorzitterschap, uh, dat bij mij speelde in 2000, wat was het één geloof ik zelfs, ja. dat is al meer dan tien jaar geleden, ja. dat dat gewoon een keuze kan zijn, mensen zich kunnen kandideren. En dat we het uiteindelijk aan de leden uh, overlaten mm. om uh, te bepalen of iemand geschikt is of niet. En dat is uiteindelijk ook eigenlijk altijd goed gegaan, ook toen ik het niet werd, zeg ik er maar bij. Mm. Want uh, Ruud Kolen is voor de Partij van de Arbeid een hele goede voorzitter gebleken. Mm. Dus ik heb daar ook echt vrede mee gehaald, hoe dat is afgelopen. En de leden hebben gewoon een keuze gemaakt. En laat dat ook aan je achterban over, zou ja. ik zeggen. Het gaat erom, zegt u net, uh, hoe je ermee omgaat als het conflict ja. eenmaal achter de rug is. Hè? nou, De verkiezingen staan voor de deur. Uh, meneer Dibie, ja. stel nou dat u niet uh, uh, lijsttrekker zou worden. Het lijkt me vrij onvoorstelbaar. Maar dan... <laughs> u, u rekent op van alles. Uh, maar gaat u er dan wel van uit dat u dan wel weer heel hoog op de lijst zal komen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Want als ik nog heel even mag citeren uit uh, het advies... wat in dat tijd, in 2010, over u is uitgegeven. U wordt genoemd een uitmuntend Kamerlid... dat een eigen gezicht geeft aan de fractie... dat helemaal past bij GroenLinks. Wij zien, wij is dan de adviescommissie... tof ik de komende jaren alleen nog maar beter worden in de politiek... en dragen hem voor een hoge plek op de lijst voor. Verwacht ja. u dat dit opnieuw het <coughs> advies zal zijn... na alles wat er nu gebeurd is? Ja, dat zal wel mijn inzet zijn. Ik, bedoel, ik ben op dit moment de nummer twee van GroenLinks... om het maar zo te zeggen... Um, het is niet zo dat ik denk, oh, als ik het niet word, dan is GroenLinks. Ik hou van GroenLinks. Dus, um, nou, als, het aan dus mij ligt, nee, als het aan mij nee. ligt, dan um, uh, blijf ik een gezichtsbepalend Kamerlid voor GroenLinks. Dus je zult niet net zoals Henk Bleker. Ik word niet de lijsttrekker, dan ga ik ook de politiek uit. Nee, ik krijg, ik, ik, ik krijg altijd het ongemakkelijk gevoel als ik Kamerleden dat uh, zie zeggen als uh, voor ja, maar zo ben je bijna eigenlijk verklaard als ik dat zo hoor. Hè? Dus, dit, uh, dit was een prachtig ja. advies. Ja, We hebben het er expres nog even bij gezocht. Omdat ja. we dachten, waar ligt ja, het aan? Nou ja, dat is ook mijn verbazing geweest. Van, uh, uh, ja. Ik dacht ineens van, oeh, oké. Okay, blijkbaar heb ik die zes jaar... Uh, ik ben na Ienik van Gent die nu vertrekt... meest ervaren Groeningskamerlid. Ja. Blijkbaar is het echt volledig misgegaan. Ja. Nou, maar even, even, even voor de duidelijkheid. Uh, uh, uh, u gaat voor het lijsttrekkerschap. Als u dat niet hoort... dan uh, wilt u best genoegen nemen met plek nummer twee. Ik wil uh, uh, ja. de lijsttrekker van GroenLinks worden. Als ja. dat niet lukt, dan blijf ik me inzetten voor GroenLinks. En ik verwacht van de andere kandidaat ook nee. dat hetzelfde uh, daarvoor geldt. Ja, blijft u inzetten, dat is iets anders als, als, als wat ik vroeg. En dan gaat u voor plek twee en dus ook voor het in de Tweede Kamer zitten. Jazeker, ik stel me kandidaat om ja. volksvertegenwoordiger te zijn. Ja. Ja. Waarom bent u uh, beter dan uh, uh, de huidige partijleider van uh, GroenLinks? Mevrouw Sapk. Ja. Beter is een verkeerd woord, denk nou, ik, ik. neem aan dat je in een campagne, als je strijdt tegen iemand anders... dat je zegt dat je jezelf beter vindt dan een ander voor de partij. Ik denk dat ik heb bewezen dat uh, ik met eigen standpunten van GroenLinks... dus door niet ergens aan te schuiven om iemand anders aan een meerderheid te helpen... veel draagvlak in de samenleving uh, weet te krijgen. Ik noem het kinderpardon als, als een goed voorbeeld van een nieuwe politiek... en een wijze van uh, steun verwerven voor je eigen ideeën. Ik denk dat ik in staat zal zijn, want, want ik hoor allemaal mensen nu zeggen... economie, economie, economie. Ja, mm. heel belangrijk. Maar politiek is meer dan optellen of aftrekken. Is meer dan een miljard hier vandaan halen en een miljard hier vandaan halen. En vervolgens zeggen, we hebben de begroting rond. De samenleving is geen begroting, heb ik gezegd. En deze verkiezingen gaan niet alleen over 2013, maar over 2030. Ik denk ja. dat ik dat verhaal op een moderne manier voor GroenLinks de komende weken kan vertellen aan de kiezer. En ik denk ook dat ik bewezen heb... dat ik kan vechten voor de ideeën van GroenLinks. De afgelopen week heb ik dat in ieder geval bewezen. Zeker. En ik wil richting 12 september ja. ook vechten... voor het hele programma van ja. GroenLinks. Maar als ik lid zou zijn van GroenLinks... dan wil ik het onderscheid tussen twee kandidaten... voor het lijsttrekkerschap ja. weten. Dus dan wil ik weten wat u denkt beter te kunnen dan mevrouw Sap. Wat is dat? Noem eens één ding. Ik denk dat ik een beter beeld heb van de opdracht... waar GroenLinks zich zou voor zou moeten stellen voor de komende jaren. Dat is dus? Ik denk dat het heel erg moet gaan. Kijk, de wat mij heeft aangetrokken vanaf het begin aan GroenLinks... was het recht op zelfbeschikking, autonomie, vrijheid en emancipatie. Een keuze voor mij zal heel erg een keuze zijn... voor die vrijheid en emancipatieagenda, uh, Veel meer dan voor andere onderwerpen. Um, dus... Als u Meer dan aan... over de economie, zegt u nou ja, daarmee. De economie uh, is heel belangrijk. En ik zal dat net zo goed doen als elk andere uh, fractievoorzitter. Maar ik wil wel benadrukken dat welvaart niet kan zonder welzijn. Ja. Dat, de, dat de staat van het land wordt niet alleen afgemeten... aan hoeveel we uitgeven of binnenkrijgen... maar ook aan hoe gaat het met het onderwijs, hoe gaat het met de natuur... hoe gaat het met de kansen van mensen om uh, de top te bereiken. Een soort bruto nationaal geluk zou u eigenlijk gemeten willen Ik denk willen dat zien. dat een, een groot punt zal zijn van uh, mijn campagne. Ja. Meneer Van Geel, kan de campagne... dan bedoel ik niet meer de lijsttrekkerscampagne... maar de verkiezingscampagne, waar we zo langzamerhand... Uh, de, die richting gaan we zo langzamerhand op... kan die campagne nog over iets anders gaan dan de economie? en de euro en Europa, waar het nu over gaat? Ja, de, de... vroeger werd uh, in de tijd van Clinton al gezegd... is het economy stupid, uh, en dat lijkt het nu ook te zijn. Uh, uh, want daarachter komt veel meer weg rondom de euro... de, de, de keuzes die gemaakt worden voor de bezuinigingen... en de, en de, veranderen, en de investeringen die hebben ook te maken met de, met, met de onrust die er is bij een deel van de bevolking... en de angst voor de toekomst. Dus er zit een hele zware agenda achter die ons alle raakt. En, ja. uh, en, en, en burgers natuurlijk... willen toch gewoon weten, hoe gaat het met mijn portemonnee? Ja, hoe heb ik straks nog werk? Ik, ik, kunnen mijn ik kinderen niet nog naar school? Ik ben het niet met eens dat bijvoorbeeld de economie... en ook de keuzes die nu in het lenteakkoord zitten... Die zijn, dat is niet allemaal een financieel plaatje. Er zit ook een, een gedachte achter. Laat ik een voorbeeld noemen, misschien uit onverdachte hoek voor hem. Maar wat absoluut onderschat is uh, in het hele akkoord is hoe groen dat is en wat voor consequenties dat heeft... voor vergroening en verduurzaming. Ja. Ook in lijn met onze eigen strategisch beraad. Dat is de stempel beraad. van GroenLinks geweest. Ja. Uh, in onze eigen strategisch beraad. Uh, ik, ik ga nu even niet wie, wie de samples leggen. Ik kan ook zeggen dat in onze eigen strategisch beraad... dat een Ja, maar het zat niet in het is. Kasshuisakkoord. Ja, He, dus precies. dat is misschien wel nee, even het verschil. Waar, het Kasshuisakkoord nee. ging toch uit van nee, veel daar, bezuiniging daar op de natuur. Dat, nee, dat zat, daar zat uh, ook bijvoorbeeld in. De hele uh, verandering van... van uh, de btw verandering ja. uh, waarbij in, uh, uh, de, uh, zeg maar de indirecte... Lasten of de directe belasting omlaag gaan en indirect verhoogd worden... dan zat ook dat hele reiskostenvergoedingverhaal in... die ook duidelijk hele vergroenende effecten heeft. Dus het is niet zo dat dat niet groen was, dat was ook groen. En dat, dat geeft aan dat het dus niet alleen puur een financieel verhaal is... maar er zit een verhaal achter. En dat en dat, dat soms in financiële termen vertaald wordt... en ook in prioriteiten die je ergens iets voor aangeeft, is ook logisch. Mevrouw maar uw partij speelt in dat hele uh, vijfpartijenakkoord... of begrotingsakkoord geen enkele rol... Heeft u daar een beetje spijt van, achteraf? Nee, nee, nee, daar heb ik geen spijt van. Ik kan me voorstellen dat uh, een heleboel mensen in dit land vinden, dat vinden wij ook, dat er echt iets moet gebeuren. Uh, dat heeft met onze eigen economische situatie te maken. Maar als je even over de grens kijkt, dan zie je ook dat dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld alleen al omdat Duitsland het verrassend veel beter doet dan Nederland. Dat heeft nee. ook gewoon met puur politieke keuzes te maken. Ja, maar, even over maar dat, dat zo... akkoord maakt keuzes die wij niet zouden maken. Nou, maar als u aan tafel had gezeten, had u mee kunnen doen in die keuzes. Ja, maar op het moment dat je met een uitonderhandeld akkoord bij onze fractievoorzitter langskomt om te zeggen, ga maar even tekenen bij het kruisje. Ik denk dat Toverdibi dat in een andere situatie eerder net naar voren. Gebracht, dan uh, is het eigenlijk vragen om zeg maar nee. Ik begreep eigenlijk van GroenLinks-leider uh, Jolande Sap... dat zij de hele week heeft wezen leuren bij Diederik Samson. Haak nou aan, doe nou mee. Ja, ja nou, dat is, is, niet is dan haar beleving hebt... van de werkelijkheid. Nou, maar ik, dat is toch uh, één, één punt waar ik het uh, niet mee Sharon eens ben. Kijk, uh, je, je kunt soms uit een, uit een, een beeld uh, en een verhaal... kun je een, een, een grote verhaal uh, uh, aangeven. Uh, Jolanda Sap werd gevraagd of hij het weekend contact had gehad... met Diederik Samson. En toen vertelde Jolanda Sap dat Diederik Samson haar gebeld had... inderdaad, ja, over de verkiezingsdatum. Dat geeft dus aan dat je niet bezig was om, toen de situatie er was... om te kijken of de, co of de oppositie samen een alternatief zou kunnen bieden. Nee, het was gefocust, dat op verkiezingsdatum. Ja, maar misschien en dat mag is ik het gewoon aan de hand typerend, van de inhoud laten zien. over ja. hoe erover gedacht werd, namelijk niet een algemeen belang dienen... en kijken of we als coalitie ja. of oppositie samen iets kunnen doen... maar gewoon over een Nou, Maar dan, dan is het CDA echt de nee, laatste, maar. meneer Van Geel... die daar iets over mag zeggen. Kijk, toen maar, u nee, uw waar. partij uitleverde aan een politieke hooligan... namelijk de heer Wilders... en op twee essentiële punten geen zaken kon doen... de toekomst van Europa, maar ook het pensioenakkoord... toen heeft de Partij van de Arbeid die verantwoordelijkheid wel degelijk genomen. Maar wij zeggen, dat willen we elke keer opnieuw doen... maar het moet ook verantwoord zijn. En als je alleen al naar het voorbeeld kijkt rondom de AOW. Het is een enorme stap en hij moet genomen worden dat we allemaal straks pas met 67 met pensioen gaan. Maar wat betekent het, het vervroegen van die leeftijd? Nu voor bijvoorbeeld mensen die in de bouw zitten en met fut zijn. Dat betekent heel veel voor ze. En we hebben echt hemel en aarde bewogen om ook de sociale partners mee te krijgen. En dat was niet makkelijk. Dat is het nog steeds niet. In die gedachte laten we consensus in dit land bouwen rondom bijvoorbeeld die leeftijd van 67. Ja, en wat doet, dat, doe, nee, ik we, nee, u dat nee, doe ik wel. Nee, u want want ik u zegt, de Partij heel van heel de, de Arbeid... is niet thuis voor het nemen van verantwoordelijkheid. En ik zeg u dat dat geen nee, argument nee, is. Nee, ik constateer dat die twee punten die u noemt... dat volkomen terecht is, dat die verantwoordelijkheid... door de Partij van de Arbeid gedragen is. Okay. Ik constate, dat, dat is ook geen enkele discussie over en waarderen wij zeer. Aan de andere kant constateer ik alleen... in dat, in dat bekende en beruchte weekend... dat daar niet de focus lag, hoe kunnen we nu proberen... als, als oppositie de die te nemen... maar anderen in de oppositie namen de leiding... om tot een proces te komen. Niet de Partij van de Arbeid. Ja. Dat is een feitelijke constatering. Ja, Ik, ik, ik vind zelf ik niet. Uh, niet om heel hard te zijn... maar alle pogingen van het CDA of de VVD... om hun verantwoordelijkheidsgevoel uh, te tonen... met het vijfpartijakkoord vind ik zeer ongepast. Het zijn uh, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie... die de rotzooi, de wanorde op zaken... die is veroorzaakt door deze partijen, hebben opgelost voor de korte termijn. Maar wat er in Nederland moet gebeuren is fundamenteel anders... dan wat alleen maar in dat akkoord staat. Dat is een goed begin, um, maar er moet nog veel meer gebeuren. Een u steunt van de... het akkoord wel, trouwens, hè? Ik steun het akkoord wel. Ja. Um, ik wil wel zeggen... dat maar, maar, weer... maar om even in de reden te vallen, toch? Maar vindt ja. u dat het CDA en de VVD... Te veel praatjes hebben om dat akkoord zo te omarmen? Of... Uh, ve uh, praatje, veel te veel praatjes. Ik zou me schamen als ik de VVD en schamen? CDA was. En ook vandaag werd het nieuws bekend dat um, Rutte... De historicus aan de geschiedenis, de geschiedenis vervalst. Namelijk, hij zegt, hij moest wel met de PVV. Want de Kunduz-coalitie was niet mogelijk. Ja, is... wilde alleen met de Partij van de Arbeid uh, samen in een kabinet met VVD. Dat is een leugen. Dat is een leugen. Dus ik zou um, van het CDA aan de VVD, vooral van de VVD, want bij het CDA hebben we dat de afgelopen weken op zich wel gezien. Um, gewoon willen horen, sorry. Excuses ja. voor deze, dit risico wat we hebben genomen. Het is mislukt. Wij hebben de situatie in Nederland verergerd. En een partij als GroenLinks is een van de partijen. En ik hoop ook met de PvdA. Want ik wil de relaties met de PvdA wel ja. gaan herstellen de komende weken. Ja. GroenLinks is de partij die jullie rotzooi gaat opruimen. Ja, u zegt verschillende dingen. Nou, die, die, die leugen van Rutte ligt dan vast. Kunnen we nou even niet zo 1, 2, 3 uh, checken? Staat um, vandaag in de NRC. Um, ja. ja, Het staat inderdaad in de krant. Maar ik bedoel om nog even Rutte daarna te vragen. <laughs> um, die leugen die vragen. Maar je zegt, u wil de relatie met de Partij van de Arbeid herstellen... Uh, de komende tijd, uh, dat betekent dat u afscheid moet nemen... van dat nu afgesloten akkoord uh, met uh, CDA, VVD, D66 en de ChristenUnie... want de Partij van de Arbeid heeft nee, op, geen de geen enkele, op geen enkele manier. Ik vond... Nou, hoe, hoe, hoe, nou, als ik daar heel Dijtje even van? op mag reageren... Ja? Ik vond dat als grootste oppositiepartij... de Partij van de Arbeid ons had moeten uitnodigen. Dat is niet gebeurd en daar is al veel over gezegd... en het, ik wil daar het, niet het, over in de herhaling, herhaling vallen. GroenLinks is een autonome partij. Ja. Dus los van de PvdA of van de Koen... Coalitie. Wij hebben een eigen relevant verhaal. Ik zeg wel dat ik zie welke partijen het beste voor hebben met Nederland. De Partij van de Arbeid is één van die partijen. Dus ik vind het zelf wel belangrijk om met Sharon, maar ook om met Diederik de komende weken um, toch wel na te denken over hoe we wel samen verantwoordelijkheid kunnen gaan nemen. Ja, dat is bij ons ook zo. Je hebt alle alle kandidaatlijsttrekkers uh, die afgelopen week gepresenteerd hebben, allemaal ook. Uh, ook de hand naar de Partij van de Arbeid uitgestoken. Ja. Dus dat dus, uh, ja. is in, in die discussie. Dus dat, dat, dat is goed in het Nederlandse toch wel wonderlijk dat dan juist die Partij van de Arbeid geen deel uitmaakt van die nieuwe begrotingscoalitie. Het is gebeurd. Ja, dat het is, ge is ge ge ge gebeurd. Nou ja, maar Het punt ja. is natuurlijk dat er in, in die uh, begrotingsvoorstellen gewoon zaken zitten die niet voor één jaar relevant zijn, maar voor mogelijke tientallen jaren. En dat het uiteindelijk wel de vraag is. En die hebben wij moeten beantwoorden. Van, niet alleen is het verantwoord dat er een akkoord komt... maar is dit ook een verantwoord akkoord. En op dat laatste punt... Ja, daar hebben wij echt op een aantal inhoudelijke zaken bezwaren. En we ja. hebben overigens... al ver voordat het kabinet viel... laten zien wat onze alternatieven zijn. Ja. He, Diederik heeft bij een van ja. zijn eerste Samsung. daden... Ja. Diederik Samson, de fractievoorzitter... Ja, ja, ja. heeft al uh, gezegd... als er nu uh, iets moet gebeuren... dan zijn dit en dit en dit de keuzes. Dus ik bedoel... Bedoel, ja. Hij is wat dat betreft elke dag klaar om te praten. Ja, maar even voor alle duidelijkheid en alle simpelheid... Uh, voor de Partij van de Arbeid geldt dat dit akkoord... Hè, wat nu die vijf partijen met elkaar hebben afgesproken wil de Partij van de Arbeid weer uh, serieus aan een tafel meepraten... dat dat akkoord dan eigenlijk van tafel moet. Hè? Zo simpel kunt u dat wel zeggen. Ja, er zitten gewoon zaken uh, nee, in ja, die wij... U, nou, ja, want ja, die nou, dus zijn als, inhoudelijk niet verantwoord. Meneer Diebe, als u graag met de Partij van de Arbeid... weer uh, een relatie wilt opbouwen... dan moet u ook afscheid nemen van dat akkoord... waar u nu voor bent, want anders... Kan u niet met de Partij van de Arbeid weer in... Nee. Nogmaals, GroenLinks is autonoom en heeft een eigen eigenstandige keuze gemaakt. En daar blijf ik ook achter staan. Dus u wilt twee dingen tegelijk? Dat kan niet. Nee, niet voor dit akkoord. Er is nog veel meer werk te doen. Ik zeg, dit akkoord is korte termijn compromis. Dat was bedoeld... Dus Op 13 september heeft niemand het er meer over. Nou ja, ik denk wel dat het erover gaat. Maar ik denk ook dat er wijzigingen zouden kunnen plaatsvinden op dat akkoord. Ja, toch. Wat mij betreft gaan we investeren in onderwijs. Okay. Als economen één ding hebben gezegd, dan is het wel dat elke euro die naar onderwijs gaat, dat die het meeste rendement oplevert. Ah ja, dan dus... moet je er dus geen miljard op bezuinigen. En dat is natuurlijk een van de bezwaren die wij ook tegen dit akkoord hadden. Hè? En ik, ik denk dat het waar is wat Tovek Dibi zegt. Dat laten we nou niet onderschatten, dat de kiezer in dit land op 12 september er toch ook nog iets ja. van mag vinden. Maar kan die kiezer er ja. ook nog iets van snappen, is ja. eigenlijk mijn vraag. Want we hebben nou, nu te maken met een coalitie die uh, uh, demissionair is. Uh, CDA, VVD is een kabinet dat Demissionair is. Wat de oppositie was, dat is nu ook een deel van de coalitie geworden. Allerlei idealen lijken te zijn ingewisseld voor ja, puur pragmatische oplossingen op dit moment. Denkt u dat een kiezer daar nog iets van snapt? Jawel, want een kiezer kan heel goed uiteindelijk afwegen wat de consequenties van bepaalde politieke voorstellen zijn. Dus een kiezer kan zeggen: is het verstandig dat we versneld nu naar 67 gaan? Of willen we dat liever op een manier doen uh, die uh, wat meer tijd uh, ja, de de kost? Willen we investeren gaan we de... in onderwijs of gaan we bezuinigen? De kiezer kan zeggen, gaan we hervormen op de woningmarkt? Of gaan we labmiddelen gebruiken? Ja, maar, een kiezer toch toch, keuzes? maar een kiezer wil toch weten wat de idealen zijn... van een politieke ja, partij, ja. meneer Van Geel? Ja, en dat ben ik het wel met niet eens. Maar uh, die idealen uh, zijn wel een beetje verwaterd. Nee, die, die hebben natuurlijk niet alleen betrekking... hij noemde het 2030 als perspectief, maar laten we maar zeggen... die hebben betrekking op de komende jaren... En ook als het kabinet niet gevallen zou zijn... en we hadden een, een nieuw, zelfs zouden we nu een formele coalitie hebben van vijf partijen... zou er ook een begroting gemaakt moeten worden voor 2013. Ja. En dan zou er ook een voorjaarsnota zijn... waar wijzigingen aangebracht worden in de komende maand. En dat is vervolgens uh, normaal, zeg ik. En dat betekent dat, dat... dat is van alle tijden, en op het moment dat er verkiezingen geweest zijn... Zullen er heus wel accenten gelegd worden? Maar die zullen dan altijd gezet worden ten opzichte van iets wat vastgelegd is in de begrotingswet. Hey, Kijk, kiezers begrijpen het als politici het compromis uitleggen. Ja. Dus als ze niet doen alsof het hun eigen idealen zijn. Dat was ook waardoor, denk ik, het CDA in zwaar weer kwam. Eerst zeggen: dit is ons standpunt, nee, dat was het PVV-standpunt. Toen was het weer geen PVV-standpunt. Je moet goed uitleggen dat wanneer je tot een akkoord komt, dat daar allerlei compromissen in zitten die ja, niet overeenkomen met je eigen programma. En dat durft de politie heel vaak niet te doen. Ja. Meneer Vergeel, kunt u eens uitleggen welk CDA eigenlijk de verkiezingscampagne ingaat? CDA uh, had een katshuisakkoord met de PVV op tafel liggen. Nou, zei de PVV nee tegen. Er is nu een, zoals het heet, een lenteakkoord. Verschilt dat wel veel of niet? En er is ook nog een toekomstplan, wat heet strategisch beraad. Dus welk CDA is er eigenlijk? Een C uh, het is niet helemaal duidelijk. Nou, dat, dat lijkt me wel uh, glashelder. De uh, vraag uitgangspunt is inderdaad is... glashelder, Ja, hoop ik. het antwoord ook. Oh, dan moet ook nog. Crystal Clear. Nee, de uh, het, het, het verkiezingsprogrammacommissie die nu bijeen is uh, om uh, een programma te maken... heeft één duidelijke boodschap uh, meegekregen. Namelijk, het moet geënt zijn op het programma van het strategisch beraad. En daar zijn hele duidelijke keuzes in, uh, ingemaakt op een aantal terreinen. Uh, als het gaat om Europa, als het gaat om verduurzaming. Kortom, dat is het richtinggeven het document voor uh, ons verkiezingsprogramma. En daarom kunnen we het ook in heel korte tijd samenstellen. Ja, en dat is dus anders dan wat het CDA in dat katshuis eerst met de VV. Ja, daar, de, en de PVV de dat, dat punt is, dat, dat, dat is de compromissen... en ik ben het met, uh, met, met Diebe eens. Compromissen de, <coughs> zijn geen standpunten. Compromissen zijn... Uh, te vaak, daar ben ik het met hem eens, is het zo... dat wij krampachtig compromissen gaan verdedigen als onze eigen visie. en dat, en dat is dus blijkbaar. Ja, maar dat heb je vooral te maken, zeg ik dan, zonder, zonder cynisch te zijn. Voorbeeld. Dat heb je natuurlijk te maken met partijen zoals het CDA... die weer lang regeringsverantwoordelijkheid verantwoordelijkheid gedragen hebben. En dan wordt het wat fletser, want dan heb je veel compromissen uh, moeten sluiten. Ja, dat is logisch als je langere tijd... Uh, ja, en maar goed, het goed dat is dat ook dat wel dat lastig. Dat het nu wordt net... en dat in zo'n strategisch programma je eigen kleur op de wangen komt die je hebt. Ja, maar en... u, u zit nu nog wel steeds in een coalitie waarin bijvoorbeeld minister Leers nog steeds het oude CDA moet verwoorden. Het ja. oude CDA dat samenwerkte met VVD en PVV. Ik heb net uitgelegd dat dat van alle tijden is. Je hebt altijd uh, Jawel, maar even nu compromissen, over nu. je hebt altijd coalities... die vervolgens naar de kiezer gaan en dan draag je je verleden deels mee... En ik hoop dat je ook de toekomst meedraagt via een mooie verkiezingsprogramma. Maar, maar is, het, is het voor het CDA niet lastig, lijkt mij toch... dat uh, bijvoorbeeld <tus> mevrouw Spies wel afs afscheid heeft genomen... van allerlei standpunten die ze tot nu toe heeft moeten verdedigen? Ze is nog steeds minister van Binnenlandse Zaken. Maar bijvoorbeeld minister Gert Leers handelt en spreekt nog steeds volgens de oude afspraken die ja, eigenlijk het, niet in het strategisch geraakt. Dat vind ik, dan, vind ik dat heel bijzonder dat u dat zegt, want het is, lijkt er nu een cultuur geworden of je een soort openbare Oost-Europese boetedoening moet doen omdat je vroeger standpunt hebt ingenomen. Dat hebben we nooit <laughs> gehad, ook niet toen de coalitie met de Partij van Arbeid klapte hmm. of zo. Dat ik zei, Ja, maar toen was jij lid van, heb je een coalitie gehad met de Partij van Arbeid en toen vond je dit. Dat vind ik heel bijzonder. Dat is gelijkbaar uh, een partij als prijs. Nee, het gaat ja, even. Ik bedoel dat voor politiek dat u in uw eigen achterban het niet voor elkaar kreeg om echt een regering met de te Precies. gaan vormen. Toen heeft u die malotige gedoogconstructie bedacht. En dat was namelijk om echt op zijn CDA's te zeggen. Nou, we werken wel samen. Maar we doen het nee, maar... net alsof dat niet zo is. En de dat vraag heeft natuurlijk was, de het vraag land diep in problemen gebracht. Ja. Dus daar gaat het Zit in om. De vraag uit. was gewoon heel simpel. Van, uh, je hebt bewindslieden die iets vonden in een coalitie. en nu in één keer iets anders gaan vinden. Uh, wellicht via een programma. En dan zeg ik dat is van alle tijden geweest. En uh, op zich. En maar, ik heb ja, het maar, niet maar, over maar, de inhoudelijke kant maar, van maar, vragen. Het ging mij nu over ja. het mechanisme dat teruggekeken wordt. En het is heel goed dat je terugkijkt. Want als je niet terugkijkt dan, uh, naar het verleden. dan heet dat: ben je gedoemd te herhalen. Maar als je ook te veel terugkijkt, dan sta je met de rug naar de toekomst. Ja, maar wat even, even dat puntje op terugkijken. Uh, vindt u eigenlijk dat, uh, dat is de afgelopen dagen aan uh, Van huisma Buma gevraagd... dat de CDA eigenlijk zou moeten zeggen... we hebben spijt van uh, die samenwerking met de PVV? Het is de afgelopen tijd tijdens de veertien uh, dagen bij de campagne... is het uit, uitvoerig naar voren gekomen. Het ja, heeft een rol gespeeld in discussies. Maar dit is niet door de nu gekozen lijsttrekker nog is gezegd. discussies en dat is mooi. Nee, maar al u zegt dat nou, meneer Van Geel, ik heb juist de indruk dat uit die uh, uh, ronde uh, door het hele land, dat daar voortdurend werd gezegd, laten we nou niet meer terugkijken, laten we vooruitkijken. Ja, dat is ook gebeurd, maar er is ook de, anders dan heb ik andere kranten dan u gelezen en andere gehoord, er is wel degelijk voortdurend is discussie ook gevoerd rondom uh, de verkiezingen. Maar niet uh, tijdens deze de campagne, dacht ik. Ja, wel rondom deze campagne spijt, is er wel degelijk spijt, een rol gespeeld. Ik wil gewoon zeggen, het is een fout geweest. Ik heb dat ja. vanuit mijn buurman niet horen zeggen. U wel? Het, het, het, het, zou, wel? Nee, nee, waarom zou ik dat heb het er, ook niet horen zeggen. Ja. Nee, Dillie, maar waarom, waarom, waarom, waar, niet, waar, waar, waarom moet u in één keer, uh, wat ik al net al noemde... een soort openbare boete uh, gedaan nou ja, worden? Misschien omdat mensen willen weten waar u zelf ook over... U heeft het over de fletsheid die een partij wordt... soms in een regeringscoalitie, maar mensen kiezen op een moment ja, maar, op basis van principes en beloftes. Hij heeft, hij heeft en als zie je niets waard zijn. Hij heeft zelf gezegd dat uh, de dat keuzes die gemaakt zijn... die zijn omstandig uitgelegd en zijn door ons congres... met derde meerderheid ondersteund. Ja, nee, dat, dat is een politiek feit, ja, maar, nee, maar ik verbaas me over het feit succes dus. En dat heeft hij ook gezegd, in buiten buitengewoon teleurgesteld was en het voor hem niet meer hoefde, dat heeft hij ook hopelijk nee, ik aangegeven. En that's it. it. Tofik Diebi. Ja, ik, ik weet niet misschien is het voor mij makkelijker praten maar ik zou gewoon gezegd hebben, dit is een fout geweest. En de volgende keer wordt het niet met de PVV... want ze hebben bewezen dat ze niet betrouwbaar zijn. En dat zou ik hebben gezegd als ik bij de VVD zat of bij het CDA zat. En dan gaan kiezers gewoon weer serieus dat, luisteren naar je als partij. En dat heeft uh, Siband door... van Aarsma Buma gezegd. Die, nou, heeft, uh, die, gezegd, heeft, die heeft gezegd dat, uh, dat, uh, uh, dat dit voor hem niet in vatbaar was. Uh, ja, ja, ah, toch met nou, de Pvv gesproken. Helder... Ik, ik, ik, ik zat zelf ook te denken... De, um, mijn kandidatuur is natuurlijk de grootste genadeklap richting de PVV. Een, een, een jonge moslim die heeft gevochten voor democratie... en kandidaat is geworden om mee te doen aan lijsttrekkersverkiezingen. Dat is volgens die partij ondenkbaar, onbestaanbaar, onverenigbaar met elkaar. Hmm. Um, dus um, het is toch iets wat ik ook wilde benadrukken voor de komende dat, weken. Dat wilt u voor uw eigen campagne nog ja, even inbrengen, Mevrouw ja, Dijksma, u zit zo te lachen. U neemt afscheid van de politiek. <laughs> ja, gaat u al dit geworstel, al dit ge... Ja, geworstel, zeg maar. Gaat u dat missen? Ja, enorm. Ja? Ja. Waarom stapt u er dan uit? Uh, omdat dat verstandig is. Voor dat is echt, uh, voor uh, het is echt uh, voor mijzelf. Het is op een gegeven moment ook gewoon mooi geweest. Maar wat Ik, was dan uh, de reden? Want gewoon mooi geweest is verstandig. Ja, nou, dat is een combinatie van factoren. Ik denk dat aan de ene kant, uh, u noemde al het jaartal 94. Dat is echt al, dat is licht jaren geleden. Hè? Dus dat is al lang. Nou, Ik ben 41, dat is toch niet zo lang? Nou, 18 jaar. Dat is op dit moment in de politiek is dat lang. Het is overigens wel zorgwekkend. Hoor, dat het lang is. Want je merkt wel dat de snelheid of de omloopsnelheid van politie... zo ongeveer die van het licht is. Mm. He, je komt op en je gaat bijna alweer neer... terwijl je nog uh, net bent begonnen. Maakt u zich daar zorgen ja, over? Ja, dat vind ik wel zorgelijk. Ja, ja. Ja. Omdat ja. uiteindelijk politiek ook wel gebaat is... bij mensen die iets weten van hoe het in het verleden gegaan is. En een ja. heel praktisch voorbeeld ja. als het mag. mag... Ja. Ja. Pro-rail, dat is nu uh, in discussie. Uh, want uh, de, de VVD die heeft gezegd dat het moet terug naar de overheid. Ja, en dat is pijnlijk als je weet dat het ook bijvoorbeeld in dit geval de VVD was. Die eigenlijk dat bedrijf de markt opgejaagd heeft. Hè? Mm. Dus er is met dat bedrijf door de jaren heen zo ontzettend geleurd. En dan, dan is het wel wat potsierlijk als zeg maar, uh, daar weer op teruggekomen wordt. Terwijl je denkt van ja, waarom hebben we dat dan in de eerste plaats gedaan? Hè? En dat vindt was... u dan dat het is historisch besef daarover in het Tweede Kamer eigenlijk ontbreekt? Ja, ja, er zijn maar heel weinig mensen die dat gewoon puur uit, uit ervaring nog ja. weten. Toch geloof ik, meneer Van Geel, dat het CDA graag tien nieuwe mensen... in de Kamer wil hebben, hè? Klopt dat? Het CDA heeft tijdbestuur heeft gezegd: we willen een substantiële vernieuwing en wat ja, substantiële. En dat, zijn er tien? Is, we, nou, dat, dat dat Dat zullen we nog bekijken. Of hangt dat tijd. af van het aantal zetels? Dat zullen wij heel verstandig doen, maar bij 11 zetels wordt dat wel een hele nieuwe. vraag. Ja. Uh, ja. eh, nee, is. Maar het maar het is wel waar dat, dat inderdaad het CDA wel heel erg uit is op verjonging, vernieuwing. Laat ik het zo zeggen, niet zozeer ja, vernieuwing, maar u wilt veel gezegd, nieuwe mensen wij in We willen graag een substantiële vernieuwing en dat wordt ingevuld op basis van de beoordeling van de zittende kandidaten en nieuwe. En ik ga me niet uit over of er dan nou tien 20 zijn. Ja, maar goed, bij 30. de vorige was geloof ik maar één nieuwe in de Tweede Kamer. Uiteindelijk bij de directe keuze uh, bij de eerste 20 was er één. En daarna zijn, is wel een aantal nieuwe mensen er zijn ja, ingestroomd. Maar, maar het CDA was wil dat nu echt anders. We moeten nu echt een substantieel aantal nieuwe Een substantiële vernieuwing is niet één. En als u dan hoort uh, het, het, het gebrek aan historisch vermogen, het, het, het gebrek aan historisch besef wat er daardoor uiteindelijk in de Tweede Kamer overblijft, vindt u dat niet zorgelijk? Maar daarom hoort ook elke fractie denk ik, een verstandig fractieprofiel te maken. Dus niet alleen de individuele Kamerleden... maar ook een totaal profiel waar je rekening houdt met jong en oud... en rekening ja. houdt met ervaringen. Maar je en moet ook ervaring. rekening houden met het feit dat je echt wel één periode nodig hebt... om, om als Kamerlid echt het vak in de vingers te, vinger te krijgen. Ja. Ja. Het is een ambacht. Ja. Wat ik, gaat u missen, um, wil ik me toch nog heel eventjes weten. Politieke debat ga ik enorm missen. Uh, het feit dat je uh, toch eigenlijk altijd bezig kan zijn met dingen die mensen heel direct aangaan. Uh, daar ook op aanspreekbaar bent, natuurlijk. Maar goed, u wordt gewoon ergens burgemeester misschien. Nou, dat weet ik nog niet. Ik werd echt. U nog... wel, trouwens, ik he? wilde het wel, dat klopt. Ja, ja, de sollicitatiecommissie zei dat u ongeschikt was. Nee, u dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, nee, nee. nee. Ik kwam op de voordracht. Dus, uh, nou, dat zou nog een idee zijn. Ja. <laughs> ja. Dat is het punt niet. Uh, uit, maar uiteindelijk, je kan dit soort dingen inderdaad uh, veranderen verliezen, dat ging daar nou niet goed. Dus dat heb ik ook meegemaakt. En uh, uiteindelijk is het wel zo, dat zeg ik ook tegen Tove, daar kom je altijd sterker uit. Ja, maar ik ga niet verliezen, Sharon. Dat uh, denk uh, ik ook ja, niet. Eén puntje nog, wat dit betreft. dat uh, U bent in 94 uh, in de Kamer gekomen. Ik herinner me nog hoe hij op het partijcongres uh, ja. hoger op de lijst bent uh, geduwd. Zodat hij echt zeker en vast uh, in die Kamer zou komen. Um, maar de Partij van de Arbeid was natuurlijk ook een hele grote partij. En in die peilingen zijn niet de uitslagen nog. staat die Partij van de Arbeid er niet goed voor. Ja. Uh, wat is er anders? Of wat gaat er mis? Of wat doet uw partij niet goed? Misschien kan ik dat beter vragen. Ja, nou, Er zijn denk ik twee dingen die een rol spelen. Wat je in het algemeen ziet. En dat geldt ook voor andere grote partijen. Is dat vroeger partijen met gemak 40, 45 zetels haalden. En je ziet nu dat bij de laatste verkiezingen. De Partij van de Arbeid en de VVD. De grootste werden met 30 ja. en 31. Ja. Dus dat is een, iets wat effect heeft de opkomst van meerdere partijen uh, in de Kamer... zowel op de linkervleugel als de rechter. Het. En het tweede punt, als het om mijn eigen partij gaat... Ja, van, dan, heeft, dan heeft dat ook iets te maken met uh, ja, toch de heldere communicatie. Hè? De, wat de heer Van heldere Geel zei over ver, ja? verwatering van boodschappen. Als je veel geregeerd hebt, ja, dan uh, is op een gegeven moment... het onderscheid tussen wat is nou jouw inbreng... en waar zit het compromis uh, niet altijd duidelijk. En ik hoop dat we uh, met uh, Diederik Samson... en uh, volgens mij gaat het ook uh, goed gebeuren, gewoon de weg naar herstel weer te pakken hebben. Ja, want in die zin is de opmerking van Vergeel wel interessant... als ik het zo mag samenvatten, compromissen sluiten maakt je flats. Ja. En uh, tegelijkertijd... Mag als je tenminste, dat niet goed uitlegt. Ja, wat kan nou, ja, je dat ja, ja, nee. Ja, Zelfs als je het, goed, nee. Nee. Ja, als je het, het goed uitlegt... is het vaak zo dat je daar ook last van kan hebben. Maar ik hoop wel... en, en daar vind ik wel dat uh, een heleboel partijen... en ook de mijne op aangesproken mm. kunnen blijven worden... dat uiteindelijk het er altijd wel om gaat... dat je ook verantwoordelijkheid durft te nemen. En dat hebben we altijd gedaan en dat zullen we ook blijven doen. Dus dat ook een waarschuwing aan GroenLinks eigenlijk? Die ook een heel groot compromis hebben gesloten met het uh, lenteakkoord, dat het je flats maakt als partij? Nou, ik ben niet in de positie om GroenLinks... voor de laatste keer te waarschuwen. Als, neen, als ik wel. daar iets over mag zeggen. Nou, heel neen, kort, ja, want ja. we hebben eigenlijk nog maar een halve minuut. Ja. En als ik naar buiten kijk, dan staan de cameraploegen... op u te wachten, ja, die ja, die De is, campagne uh, is begonnen. De is nou, Mij, de ja, is losgebarsten. Frits Bolkestein heeft ooit ja? Um, vanuit de Kamer wel degelijk laten zien... dat je als partij en een akkoord kan maken... en je eigen geluid kan verkondigen. Dat is niet makkelijk, maar dat kan wel. En dat okay. is wat u van plan bent. Dat wil ik graag niet doen. Misschien denkt uw bestuur plots dat u toch wel geschikt bent. In ieder geval We gaan er niet meer over. Ja. Dank aan onze gasten in deze uitzending. Sharon Dijksma, Pieter van Geel en Tovik Dibi. Straks komt de NOS met het laatste nieuws op deze zender. Daarna Argos en daarna is er Tros in bedrijf. Wij van Tros Kamerbreed zijn er volgende week heel graag weer. Graag tot dan. Dag. Samen thuis, samen trots. Morgenmiddag, kwart over twaalf. De perstribune, het Gobert van Brakel. Wij zitten de formule is natuurlijk goud waard. De gast, Merel Westrik van het ochtendtv programma Vandaag de Dag. Nou, het is in Nederland natuurlijk nog niet zo'n heel groot principe, ochtendtelevisie. Twee kampioenen, windsurfer Stefan van den Berg en roeier Nico Rinks. Ja, ik voel me gelijk wel heel goed dat ik hier zo ben. Ja, ik voel me weer jong. Het antwoordapparaat, Cassie kijken. Wat een televisieweek was het weer. Kortom, ik kwam gewoon videorecorders tekort. De perstribune. Het is toch om te gieren hier. Ja, ja. Morgenmiddag, kwart over twaalf.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 Kijk snel op regisnsstation Bij brand heeft u maar drie minuten om samen met uw gezin veilig te vluchten. Zorg voor een werkende rookmelder. Dit vindt de brandwonderstichting belangrijk. Doe mee aan de speciale 100% werkende rookmeldersactie van de brandwonderstichting Bel 0800 028 4MA 0 en voor 9,99 euro ontvangt u een rookmelder thuis. Bel 0800 028 4MA 0 en doe mee. Dit is Radio 1.